Pemke met het NOS-journaal. De failliete boekhandel Polaren in Nijmegen... maakt mogelijk een doorstart dankzij crowdfunding. In één weekend hebben sympathisanten 78.000 euro bijeengebracht. Er was 75.000 euro nodig. De initiatiefnemers, de huidige manager en een oud-directeur... willen nu snel een bod uitbrengen bij de curator. En als dat lukt, gaat de winkel zelfstandig verder... onder de oude naam Dekker van de Vecht. In Donetsk, in Oekraïne, hebben pro-Russische betogers een deel van een regionaal overheidsgebouw bezet. Volgens een journalist van persbureau Reuters kwamen ze niet verder dan de eerste verdieping, omdat de liften in het gebouw zijn uitgeschakeld en de trappenhuizen zijn afgesloten. Donetsk ligt in het oosten van Oekraïne. Wie de voeten of handen in een sauna of schoonheidssalon laat beknabbelen door visjes loopt een klein risico op een infectie. Het risico voor mensen met een gezonde huid is verwaarloosbaar, maar mensen met huidproblemen of een verminderde weerstand lopen volgens het RIVM kans op huidinfecties. In bassins knabbelen de visjes aan handen en voeten om dode en verdikte huid op te eten. Het aantal pensioenfondsen dat dit voorjaar de pensioenen moet verlagen is lager dan verwacht. Uit gegevens van de Nederlandse Bank blijkt dat 29 fondsen de pensioenen verlagen. Vorig jaar kondigden nog 37 fondsen aan dat ze dit jaar zouden moeten korten. En ook is de gemiddelde korting lager dan vorig jaar werd aangekondigd. De man die zich gisteren in Vlissingen in brand stak, is overleden. Hij bezweek gisteren in Rotterdam aan de ernstige brandwonden die hij had opgelopen. Dat meldt de politie. De man stak zichzelf vrijdag aan het begin van de avond in brand... bij een filiaal van Albert Heijn in het centrum van Vlissingen. De politie gaat ervan uit dat het gaat om zelfdoding. Het weer? Vanuit het zuiden droog en af en toe zon. En het is 6 tot 10 graden. Vanaf morgen zonnige periode en droog. En smiddags is het dan 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A15 Europoort Rotterdam staat bij Spijkenisse 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 The politics chemistry is sure. Time leaves us polished stones. We can't. Find En van antwoord ook op tv. Zie M Text TV op kanaal 45. 45. I'm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 Come You hear the music Cfm. Ta-da!